Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Verkeersboetes zijn te hoog, dat vindt de directeur van het CEIB, die jawel de verkeersboetes int. Volgens hem zijn de boetes en de verhogingen daar niet meer in verhouding tot de overtredingen. De boetes zouden te hard omhoog gaan als iemand niet op tijd betaalt. Na twee aanmaningen is de boete drie keer zo hoog als het originele bedrag, wat mensen die al geldproblemen hebben, dieper in de problemen kan brengen. Het dodental na aanhoudend noodweer in Vietnam is inmiddels opgelopen naar 43. De afgelopen dagen viel op sommige plekken daar meer dan 1500 millimeter regen. Waardoor rivieren buiten hun oeverstraden en er ook aardverschuivingen ontstonden. Zeker negen mensen worden nog vermist. Kinderrechters gaan vanaf volgend jaar kinderen vanaf acht jaar horen bij echtscheidingszaken. De grens lag tot nu toe op 12 jaar. Deze kinderrechter legt uit waarom ook jonge kinderen nu hun mening mogen geven. Voor ons is gebleken, eigenlijk uit onderzoek van experts over kinderen... dat kinderen vanaf acht jaar eigenlijk heel goed in staat zijn om hun mening te geven, om te vertellen wat ze wel of niet fijn vinden. Um, en dan vinden we dat ook belangrijk om kinderen die mogelijkheid te geven. De gesprekken moeten gaan plaatsvinden in kindvriendelijke ruimtes... op een andere dag dan de rechtszaak zelf. Zo zitten ze niet op de gang tussen ruzieende ouders. En omwonenden van de Koenbrug in Zaandam worden er jarenlang gek van het harde gebonk van de brug als er vrachtverkeer overheen rijdt. En daar is nu gelukkig wat op gevonden voor hen. Met honderden magneten zijn nu geluiddempende platen aan de brug gemonteerd. En dat was echt nodig, zegt Rijkswaterstaat. Kijk, het is gewoon heel ongezond, dat gebonk. Het gaat in je bloeddruk zitten. Hart- en vaatziektes. Er zijn mensen omverhuisd omdat die brug zo bonkt. Dus ja, het is nu gewoon goed dat er nu gewoon een keer opgelost wordt. En Het was geen makkie. Door de ingevoerde handelstarieven van president Trump... blokkeerde China edelmetalen die voor die magneten nodig waren. Het weer op de meeste plekken is het vandaag droog met wat zon. Alleen in het noorden kan een klein bijtje vallen. Het wordt uiteindelijk 3 tot 6 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 My girl by my side We can go for a ride and find a place we can dance We can dance Doornemen. <laughs> Mevrouwtje, factuurtje. Vroeger kenden ze mij hier in de garage gewoon bij naam en kreeg je gewoon een rekening thuis gestuurd. Mevrouwtje, dat was dan uh, voor uw autootje allereerste APK. Ja, die is gratis vanwege de kleine beurt. Ex, wat klein materiaal natuurlijk, zoals u zult begrijpen. Dan de gevraagde bandenwissel van zomaar naar winterbandjes. Montage is al verrekend met de kostenbandenopslag. bandenopslag. Da, mevrouwtje, het autootje staat u weer lekker op de winterbandjes, hoor. Tenminste, twee oude en twee nieuwe dan. Die van de voorkant kwamen er echt niet meer door die keuring heen, hoor. Ja, eh, ja, ja, ja. RDW, hè, RDW. Dus hier hebben we meteen maar even vervangen. Want zo kunt u echt niet meer de weg op. Allemaal wettelijk, maar wel zo veilig. Het is goed dat we de kleine beurt wat extra aandacht hebben gegeven. Want mijn vrouwtje, mijn vrouwtje, mijn vrouwtje. Nou, dat was toch echt wel nodig, hoor. Bij het nalopen van alle 132 controlepunten... zijn we toch nog wel wat serieuze dingen tegengekomen. Oh jee. Oh, oh, oh ja. De, eh, even kijken, de zweeft zweeft zweefde zomaar een beetje los. heen en weer, ja. Dat gaat niet, hè. Voor ons een kleinigheidje. Oh, oh, nou, dat scheelt dan weer. Maar dan de accu. De accu. Die deed nog wel 10,4 volt rustspanning. Dat gaat dan nog net. Maar bij gebruik en onder belasting zakt hij ver onder het niveau. Typische kwestie van koude startgedrag. Bij het minste geringste vorst doet hij dan echt helemaal niets meer. En ja, mevrouwtje, mevrouwtje, ja, dan sta je daar. Ja, dat, dat heb ik zelf ook, dat ik inzak onder belasting. En vooral bij kou. Nou ja, ga nog maar door met je verhaal, ik ben er klaar voor. Ik, ik voel dat mijn spaarcenten hier waarschijnlijk een goed doel zullen vinden. Dus, maar maar, maar, maar hij, hij start dus wel, vraag ik voorzichtig. Hoe? Voorlopig wel, Hoe, mevrouwtje, je? maar stopgarantie, hè? Er wordt voorlopig toch nog geen vorst verwacht, toch? Oh. Het gezicht van de monteur krijgt bij het derde blaadje een nog wat serieuzere blik... Is even kijken, mevrouwtje. Uh, ja. Sporen voorwielen stonden een halve graad uit het land. Vandaar dat trillen bij het remmen en in de bochten. God. Ja, en dus uh, even aan de monitor, demonteren, reinigen, rubbertjes vervangen... spoor kalibreren en de wielen meteen weer rechtgezet. Goed, uh, ik heb er nooit iets van gemerkt van dat nee. trillen. Uh. En, en pst, een halve graad, wat is nou een halve graad? Om daar nou meteen zo moeilijk over te doen. Huh? Hij, hij, hij vervolgt de opzomming. We zitten nu intussen op bladzij 4. Eén sensor. gaf geen druk door. Oh, oh jee, zeg ik. Is, is, is die lek dan? Nee, mevrouwtje, nee. Nee, de band denkt dat die lek is. Goh, goh kan, kan niet denken? Dat vind ik knap van, van zo'n band. De thermostaat openen daardoor te traag. Vandaag het knipperende lampje op het dashboard... en het lampje voor het motormanagement gaf ook storing aan. Is u dat dan niet opgevallen, mevrouwtje? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik dacht dat dat zo hoorde. Want ze gaan altijd allemaal netjes uit als ik de motor uitzet. En dan die ruitenwissers. Die sloegen niet meer synchroon, heen en weer zo. Dus dat gaat schuren, dat gaat tikken... en voor je het weet brandt het motortje door. Ja, En daar is haast niet bij te komen. Dat is een hele dure... Even kijken, even kijken, mevrouwtje. Hij bladert verder door de papieren. We zitten intussen op bladzij zes. Als je het mij vraagt, vind ik het zo wel even genoeg. Eigenlijk meer dan genoeg. Ja, vanmorgen deed alles toch nog? Ik, ik ben hier toch zonder problemen naartoe gereden? Microcrets, de multirim, Die knapt, draait dan als die knapt, dan draait alles in de soep. De bobine, ja, wat lui bij een koude start, maar die hebben we vast vervangen. En dan. Oh, weer die koude start? De kart- Die was wat kleverig. Dus die is losgemaakt. De kogels hebben te veel speling, ook een reden om oh, oh, af te keuren. Ille. Maak u geen zorgen, hoor, dat hebben we meteen even voor u meegenomen. Alles voor u vader vrouwtje. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik kan alleen maar denken aan de speling in mijn portemonnee. Die wordt hier ook even opgelost. En, oh ja, oh nee, nee, nee, hij zegt toch nog niet meer. Hij gaat toch niet meer zeggen. Uw schokdempers! Uw schokdempers maakten een bonkend geluid. Ja, dat geluid maak ik straks ook als ik een shock krijg en tegen de vlakte ga bij het horen van het totaalbedrag. Goed! Nou, dan uiteraard al die ververs, antifries aangevuld werk in voor de verwarming en erco gemeente, Huh? Moet dat gemeten worden? Ja, mevrouwtje. Ja. Maar die staat nu op min 32. Min 32? Ik rij er hoog uit mee naar Haarlem. Niet naar Siberië. Ach ja, mevrouwtje. Voor ons hoeft het ook niet zo slecht. Maar ja, wel van de BOGAG, hè, Of voor de RDW. En ook voor de APK. Zo, nou. Uw wagentje is weer helemaal tip-top in orde. En winterklaar. Klaar voor alle omstandigheden tussen de 32 min en plus 50. Nou, het klinkt mij te vrolijk. Nou, kom maar op met die rekening. Even kijken mevrouwtje, dan komen we op het volgende uit. Verwisselen twee bandjes, 65 euro, twee nieuwe bandjes... inclusief gratis balanceren en montage... 276, afdichting z ventilatie 47,80... reset-eq-adaptieve waarden, uh, 38,50... controle vc kogel Speling opspegeling-aftellen-VC-kogeltjes... vervangen lambda zonde van de katalysator... en zo gaat de man nog even verder in een onbegrijpelijk garage-jargon hij had zich de moeite kunnen besparen. Ik wil het allemaal niet horen. Hij is mij intussen al helemaal kwijt. Wat een bedragen. En dan komt de btw er nog bij. Jezus. Dit is inderdaad een factuur. En zeker geen lullig rekeningetje. De gaten, wintersportvakantie. Dag nieuwe bank. Dag alles. Alsjeblieft mevrouwtje. Hier heeft u de factuur. U kunt hier binnen. Hij, hij, hij ziet me kennelijk bleek wegtrekken. Uh, maar ma, ma, u kunt natuurlijk ook rustig even alles thuis rustig overmaken. Hè? Nou, ik, ik maak het thuis wel over. Hoor ik mezelf nog net uitbrengen. Prima, mevrouwtje. Nou, dan willen wij u maart wel eventjes uh, voor de voorjaarsafspraak. He, om die in te plannen voor de brandenwissel en de grote zomerbeurt, zegt hij stralend. Terwijl hij mij de sleutels overhandigt. Veel plezier met het karretje en nog een hele fijne avond. Wandenwissel, oké, okay, maar een grote beurt. Wat moet ik me daarbij nou nog voorstellen? Is er dan na deze mega renovatie nog iets om te, te repareren of te vervangen? Huh, nou, ik, ik, ik dacht het niet. Dankzij dit strijdluchtige besef kom ik weer een beetje bij... en ik zeg ook nog een plezierige avond en, en tot ooit, meneertje, meneertje. Thuis kijk ik nog even op de factuur jongen, jonge zeven pagina's met onbegrijpelijke technische kreten en afkortingen. Het zal vast niet de bedoeling zijn dat een leek dit werkplaatsjargon begrijpt. Voor mij is dit in ieder geval niet te bevatten hoor. Dit is voor mij codetaal, geheimtaal. Voor mij is dit, ja, hoe zeg ik dat? Abracadabra. Oh, oh. Ja, ja, abracadabra, abracadabra. -abra ja, ja, zo. Zoals ja, van ik de Steve Miller Band <laughs> en uh, deze die was aange aangevoerd door Hanny. Uh, um, ik kijk even naar Beb. Beb, hebben we nog nieuws uit Zandvoort? Nou, wat, wat natuurlijk is gebeurd, de, de ondernemersprijzen zijn uitgereikt. Um, en het hoekje in de Flemingstraat in Zandvoort. Nee, dat uh, was de duurzaamheidsprijs. De, de, de duurzaamheidsprijs, ja, die, die hebben dat gewonnen. Ja. En dat bracht mij om, om, uh, toe, om dit eens gewoon te bestuderen. Want wat ja. blijkt, zij, gebruiken dus, zij hergebruiken materialen om mooie nieuwe dingen te maken. Zeker. Uh, en daarom hebben ze die duurzaamheidsprijs uh, met excuses voor de spraakverwarring hebben, uh, die ook gewonnen. Ja. En gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Want 25 miljard ongebruikte spullen hebben wij in onze huishoudens. We blijven bezig met het aanschaffen van zaken. De afvalberg groeit. Uh, het is een verspilling van geld, tijd, ruimte en grondstoffen. Het heeft ook een negatieve impact op het milieu. Dus dat die duurzaamheidsprijs dit jaar naar het hoekje ging, is wel heel bijzonder. In dit dorp woont Esther Groenheide. Zij is ook drijvende kracht uh, in buurtgezinnen: Haarlem, Zandvoort. En Esther. Uh, ...heeft er uh, werk van gemaakt... ...samen met Swapshare Haarlem... ...om mensen te motiveren... ...zaken te ruilen. Dus spullen te brengen... ...en dingen mee te nemen... ...om elkaar cadeau te doen. Gewoon cadeautjes ruilen. Dus niet weer naar de winkel... ...niet weer wat nieuws aanschaffen... ...maar kijken in je kast en denken... ...nou jeetje, dat wil ik niet meer. En wat willen we dan wel? De verlanglijstjes erbij. Swep Share Haarlem... Op zich um, is dat natuurlijk een heel prachtig uh, initiatief. Was in Haarlem ook al heel levendig. En is nu in Zandvoort. Gaat u daarvoor kijken naar Apenstaatje Swapshare. En kijk naar Esther Groenheide voor duurzame feestdagen. Uh, zij, haar telefoonnummer staat daar ook vermeld. Ga ik nu op de radio even niet zeggen. En. Uh, Laten we er allemaal over nadenken. We hoeven niet meer, meer, meer en meer. Uh, hoewel we natuurlijk straks Sinterklaas wel gaan vragen om weer nieuwe cadeautjes. <laughs> maar dit terzijde. <laughs> dus uh, Swapshare, Haarlem Zandvoort, Esther Groenheide om cadeautjes te ruilen. Ja, en mocht je niks hebben om te ruilen... maar heb je toch uh, wat, wat spulletjes nodig om een Sinterklaasavond te kunnen vieren... Ik weet precies wat het is als je geen geld meer hebt om het te kunnen kopen. Zeker in deze dure periodes. Nou. Uh, hoef je je niks voor te schamen. Dat, dat, dat gebeurt iedereen wel eens in zijn leven. Tenzij ja. je van uh, oud geld bent, natuurlijk. Maar ja, nee, maar het is gewoon zo. Het is zo weet je? Jou, hoor. Uh, helemaal in, in, in deze maanden uh, waarin, waarin je allerlei extra uitgaves moet doen. Uh, hè? Absoluut. Dus dan kun je altijd nog uh, of naar Prakki en Moor. Die hebben ook allemaal leuke dingetjes staan. Ja. Die mag je zo uitzoeken voor je kindjes. Uh, zodat je toch wat in een zak kan doen. En je kunt natuurlijk ook naar de lachende kikker. Uh, die allerlei speelgoed uh, heeft liggen. En zelfs ook als je een keer een verjaardag wil vieren... en je hebt het geld niet... dan hebben ze bij de Lachende Kikker speciale pakketten... die je mee kunt nemen om de boel te versieren... en uh, dingetjes uit te delen. Dus dat even gezegd hebben. Want niet iedereen heeft iets om te ruilen natuurlijk. Nee, nee Maar klopt. goed... Um, ja, en gisteren was natuurlijk die ondernemersprijs. Ik hoor het jou zeggen. En ja. uh, uh, uh, in de categorie horeca is dat café buitenspel geworden. Mm -hmm. Oh, wat ja, leuk. Ja, ja. dus uh, hartstikke mooi. Die hebben, uh, dit, ja, die hebben dit jaar. En in die andere categorieën was het nobijnes In uh, overige. En. Uh, Retail, dat was de kaashoekse antwoord. Ach ja, tuurlijk. Ja, fantastische ja. winkel. Ja. Nog? Absoluut. ja, absoluut. Met heerlijke Trouwens, spullen. Trouwens ook leuke cadeautjes altijd. Zaterdag, zeker, ja. Ja, ja. ja, zeker. Als je ja, iets dat... apart zoekt. Ja. ja, ja, ja. We gaan even naar bluff luisteren. Of nee, kunnen we Sinterklaas wel bellen, denken jullie? Ik weet niet, is, die man slaapt uit, hè? Dat oude man. Ja, maar Zou we hebben afgesproken ja, rond half mensen hebben niet zoveel slaap meer nodig, hoor. Oh. Okay. Nou, weet je, ik, ik ga alvast... Ja, ik, ik ga een, een liedje voor hem draaien... en dan ga ik hem proberen te bellen. Spannend. En dan gaan we luisteren naar het goede... Ja, ja. Eh, hij tip tippee, weet je? Hij... Oh, Guido er weer. <laughs> uh, dan gaan we luisteren naar het goede doel... met Sinterklaas, wie kent hem niet?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 Pepernoten... Pepenode, Pepenode, Pepenode, Pepenode, Pepernoten, Pepernoten, Pepernoten Pepenode,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 Ja, mooi nummer, Sinterklaas, wie kent hem niet? En dit draaien we dus speciaal voor Sinterklaas. Want als het goed is, uh, Honey en Beb. Ja, ja, ja. onze oh, zijn zo zenuwachtig in ja. twee. Als het ja. goed is, dan hebben we Sinterklaas rechtom. hoofdpersoonlijk aan de telefoon nu. Sinterklaas, bent u daar? Hallo? Oh, wacht even. Sinterklaas, ik vergat uw schuifje open te zetten. Oh! Jee. Bent u daar? Ja, laat Dolly maar schuiven, hè? Ja, nou, ik ja. schoof even niet de goede ketel. Even een gat in te schuiven, eigenlijk. Ja. ja. Dus, wat, wat, wat gezellig spreek ik met de radio over. Ja, met, ja. Het, met het programma Even Geen Rust aan de Kust. En uh, we zitten hier met, met Honey. Kent u die? Dat Dag Sinterklaas. Kijk, oh, dat, dat is Hannie de stem. En, en met bed? Tante Hannie, tante Hannie. Tante, tante, ik tante ik zit al zo te zwaaien. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Op de website. Ja. En, en, en, en, en volgens mij, Bed zit er ook bij. Ja, ja Sint Klaas, ook. ik zit er ook bij. U zit er ook bij. Ja. ja. Zeg, bed, kan je, je nog herinneren dat jij bij mij op schoot zat? <laughs> en, en, dat je, en, en dat je toen op mijn mantel hebt geurineerd? oh! <gasps> Nee. Oh. Dat heb ik verdrongen, Sinterklaas. Dat, dat u dat verdrongen. nog weet, Sinterklaas. Had je daar maar verdrongen. Ik heb het verdrongen. Het, het, het, het heeft me toen drie dagen gekost om dat ding weer droog te krijgen. Oh, Sinterklaas. Was het zo'n grote plas? En u heeft me daarna toch elk jaar cadeautjes gegeven. Dus u heeft het me niet nagedragen. nee. U heeft mijn urine wel moeten dragen... maar u heeft het akkefietje me niet nagedragen. Maar hij rookt nattigheid. Bent u er nog, Sinterklaas? Hallo? Met, oh. Wat heb je nou gedaan? Nee, ik heb ja. niks gedaan. Hallo, nee, Sinterklaas? Met, wat gezegd? Sinterklaas is gewoon in het boek aan het bladeren... volgens mij om nog meer nadigheid op te rakelen. Ja. <laughs> Oh, Sinterklaas ja, heeft opgehangen. We, we gaan hem weer bellen. Nou, dan gaan we onderhand het andere liedje voor hem... Uh... Oh, wat jammer nou. Nou, we gaan uh, uh, deze draaien. De man door de... Zeg, Omer!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 In stoepjes, in koekjes, in lekkere massapijn. Jij krijgt niks, jij ook niets. Nee, alles is voor mij. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. En dan ben ik die stella. Echt wel. Op, op, op. Bartje in galop. Trippel, trappel, ingetraf. Uh, hallo, je moet hier rechtsaf. Me redden, help mij uit de brand. Mijn paard galoppeerde en ik viel eraf. Ik hang hier al uren, ik lijk wel baf. Toen bel de politie, ik hou het niet meer. Toch eventjes en ik stort neer. Oh kom mij zei ik naar beneden gaat. Het is Sinterklaas. En daar komt ook zijn paard. Sinterklaas kapoenen. Ik moet nieuwe schoenen. En niet van die goedkope. Daar kan ik niet op lopen. Lekker watjes in mijn oren, die stoppen liedjes kan ik niet meer horen. Als jullie hiermee doorgaan, dan zal ik er op loslaan. Hier pak <tied> Wat heb ik in mijn zak? Ik dub het in de schoorsteen, dan ben ik er vanaf.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 Even in. Oh. Zo, daar ben ik dan let maar eens op. Een paar pepernoten voor je. Kom hier Au, oh, oh, oh. Zo, kom je eens even hier, vervelend ventje. Nee, dan zal ik je nee. eens even vol proppen met mossapijn. Nee, ik lust helemaal geen mossapijn. Oh ja, wat zal je het? Oh. Je denkt toch niet dat ik al die sokken snoep moet oh. weer op mijn rug weer oh. terug in Spanje, Spanje? Ja, ja, ja, ja. Dat was dan ome Henk. We hebben even een gedeelte gedraaid van dat nummer, want het gaat nog heel lang door. Maar als het goed is, zit Sinterklaas te wachten aan de andere ja. kant van de telefoon. Ja, daar bent u, hè? Ja, daar ben ik weer. Ja, hoor, ja. Ja, het ging even niet goed, hè, met de techniek. Nee, af en toe dan ben ik, word ik ook niet goed, hè. En vooral van oh zo snel, hè, want die, heeft, die is helemaal zo'n oriëntatie kwijt. Oh, oh, zo snel meent u dat nou? Ja, die, die, die, die dwaalt rond en dan zit ik erop. En dan wil ik bijvoorbeeld uh, naar ZFM. Ja, en dan, ja. kom ik ergens, dan kom ik ergens op de grote trocht uit. Dat is niet, dat is niet goed, hè? Nee, want nee. Is, nee. daar is niemand. Nee, dat klopt. Er is wel iemand, maar, maar jullie niet. Nee, wij niet. Maar gelukkig kunnen we elkaar uh, telefonisch uh, bereiken. Dat, dat gaat dus nu nog even goed. Dus laten ja, we er maar... Uh, Sinterklaas, hoe bevalt het in Nederland... Uh, nou, ik beval nooit. Hè. Dat is, uh, ik heb ook geen vrouw die bevalt. Dus, dus, nee, nee, nee. Waar komen al die pietjes dan vandaan toch? zou ja. je denken. Ja, dat komt van het zwartwerken. Of van het zwartwerken. In de chocoladefabriek. Betreft, nee, onder andere, ja. ja, ja, ja. Nee, maar... Het is een beetje vriezend weer. Dus dat, daar geniet ik wel van. Ja. En, uh, en uh, ja, uh, helder. Uh, Zonnig. Nou, wat wil ik nog meer? Wat wil je ja? nog meer? Ja. Sinterklaas, er zijn zulke spanningen. Kijk, ik zelf kijk daar niet naar. Dat biecht ik meteen maar op, want u weet toch alles. Maar mijn vriendin bijvoorbeeld zit iedere avond bij dat Sinterklaasjournaal... Oh, en ja? ervaart daar hele erge spanningen aan. Want er, ja. wat, wat is er nou toch allemaal aan de hand? Met puzzelstukken oh, ja, de, en paniekpieten? Ja, en... De, de, de, de, om, om dat goed voor elkaar te krijgen, dat blijft een puzzel, hè? Ja, ja. <tie> Ja. Dus, dus ja, moet, moet je luisteren, uh, uh, het is niet alleen maar die puzzel, ik heb ook nog een, een Piet, die heeft nog wel eens paniek. Ja, ja paniekpiet, ja, ja. Ja, dat is een zenuwrenger. Ja, dat is een, een Ja. <laughs> uh, ja, u zit er Sorry. toch maar mooi mee met zo'n heel team. En, en weet u wat ik dan ook elk jaar weer denk, nu ik dus volwassen ben. Althans uiterlijk, innerlijk ben ik nog dat kind wat urineert op uw, op uw habit. Ja, maar ja. Um, wat ik elk jaar denk, u bent dan jarig, hè, die 5e december. En u Hij trakteert, u, He, geeft, u geeft... U ge... Ja, dat ja, weet niemand eigenlijk. Alleen uh, Joep, Joep van Jack weet dat. En, en ook Poon uh, Hagemans die is dat ook. Hè. 6, december, hè? 6 december. 6 december, ja. ja. ja. Maar u trakteert uh, werkelijk iedereen op 5 december. Ik ging vroeger met een, met een doosje met snoepjes langs alle klassen. Maar wat u allemaal geeft met die verjaardag. Jemig oh ja. Sinterklaas. En alles wordt steeds duurder. Ja. ja, hoe doet u dat nou toch allemaal? Met sponsors. <laughs> Oh heb je ja? sponsors? Ja, ik heb, ik heb een hele hoop sponsors. Onder andere de Nederlandse overheid. De Aha. Nederlandse overheid? Oh, die spekt u. Ja, die, die, die, die spekken mij, ja. Ja, ja? ja. Maar ik spek hun ook hoor. Oh, oké. Okay. Ja, met cadeautjes. Ja, ja. Aha. Maar wel voor hun eigen geld. Ja, ja, ja met sigaren uit eigen doos. Ja, sigaren, dat is een heel goede, heel goede opmerking. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar ja, als ze ze nog roken, hè. ik weet dat vroeger die heren, die, die rookten toen allemaal nog sigaren. Wat? Ja, in de regering. Ja. ja, dat zag je ze gewoon zo doen. Ja, dat deden ze gewoon. Ja. Het is niet opgetrokken daar van de Ja, de de rook is gaan, de rook weg. Inderdaad. Maar Sinterklaas, vindt u Zandvoort nou een van de leukste dorpen om naartoe te gaan? Uh, nou, uh, ik, ik ik vaar er meestal uh, langs in dit ja. geval helemaal, want ik ging natuurlijk naar Texel. Oh ja, ja, ja. ja. En uh, nou ja, ik, ik, ik heb nog getoeterd. Toen ik langs Zandvoort kwam, maar geen respons. Niemand die reageerde. Nee, de, de, de, maar een dag later Nou, nou we allemaal dat, op straat. Nou, Sinterklaas, he? dat zegt u. Ja. Maar wij hebben een kennis. Die is hier ook eens geweest. Dat is Henkeur. En die ja. had wel al op zijn Facebook-site een tekening gezet. Dat hij dacht iets te horen op, op zee. Toen is hij gauw naar het strand gegaan, maar er was niemand aangekomen op het strand. Het bleef leeg. Dus waarschijnlijk was u dat toch, hoor, die ja, voorbij ja, Want, Wat Want okay, een dag ja. later, toen bent u weer teruggevaren naar Zandvoort toe. He? Toen kwam ja. u, maar, maar u. Maar Sinterklaas, u kwam zonder ja. o zo snel. Kwam dat omdat hij toen ook de weg kwijt was? Uh, die is altijd de weg kwijt, eigenlijk. Hè? Die, zat, oh, de, die kwam ook niet mee naar Zandvoort. U heeft hem niet meegenomen op de boot vanaf Texel? Nee, nee, nee. nee, nee. In dit geval heb ik die uh, op stal gelaten. Oké, okay. oh, misschien beter voor hem. Ja, ja. Ja. Hé, hey, maar die meneer Keur, is dat, de, is dat eentje van een Hotel Keur in Zandvoort? Nee nee nee oh, ja die u. hebben die hebben geloof ik die hebben vorig jaar de ondernemersprijs gewonnen en die hebben ze dit jaar overgedragen aan café Buitenspel dat was gisteravond Sinterklaas bent u daar ook gezellig geweest Nee, daar ben ik niet bij geweest. Nee, oh. Nee, nee maar ja, uh, ze kiezen ze daar ook maar lukken uit, hè? allemaal te kust en te keur. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja dat ja, heb ja. je wel in dit dorp. Dat dus ja. heb je te kust. Hè? Ja, dat heb je in Zandvoort. Er wordt te kust en keur wordt er gewoon en, gekozen. En alle hoeveel keuren zijn er van niet hè? Zeg, ja, Sinterklaas, ja. dat is voor u toch ook niet makkelijk, al die Sinterklaasgedichten. Want u bent ik zelf echt een woordkunstenaar. Ook dank u, dank u. Ja, werkelijk. Ja, ik, en dan krijgt u ja. die, die halfzachte gedichten van ons, burgers, boeren en buitenlanders. Ja, ja, ik moet toch even smakelijk om lachen, bed. Ja. ja, ja. ja ik, nou ja, ik, ik ga er s'avonds meestal even voor zitten. Hè. Ja, hè? Ja. Ja, niet in de gevangenis hoor, maar gewoon. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Niet vastzitten. Uh, en dan, dan, dan, dan rolt het mouw uit, eigenlijk. Hè. Ja, fantastisch. fantastisch. Komt er ook wel eens een aap mee? Af en toe. Want, soms hoor je dat, dat komt de aap uit de mouw. Mm. Maar komt dat, de aap? <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> nou, Sinterklaas, is, is ja. er nog iets wat u, wat u zou willen zeggen tegen de mensen? Of de kinderen, vooral in Zandvoort? Uh, nou, de kinderen moeten meer naar ZFM evam leus ja, ja, dat, ja. Dat, dat vind ik ook eigenlijk. Volgende uitzending is echt de dag voor uw verjaardag, 5 december. Ja. Dus dan hoop ik toch dat de kinderen echt, uh, ja, echt aan luisteren... wat wij allemaal te vertellen hebben. Want wij hebben nu zo'n intens gesprek met u. We krijgen er een heel beeld van hoe het is om Sinterklaas ja. te zijn. nou Maar de volwassenen mogen ook meer naar ZFM luisteren. Ja, ja. Niet alleen de kinderen. Ja. Ja, ik weet Sinterklaas, u heeft uh, een, een familielid hier in, in Nederland wonen. Dat weten maar heel weinig mensen. En uh, dat familielid die, uh, die heeft hier ook in de studio heel lang uh, programma's gemaakt. Hè? Want daarom heeft u een beetje affiniteit met ZFM uh, in Zandvoort. Omdat uw familielid hier ook zo heel lang... Uh, uh, uh, fantastische programma's heeft gemaakt. En die komt zaterdag hier in de studio... Hè? In, uh, bij, bij het programma Goedemorgen Zandvoort, toch? Aha, ja. Oh, is dat, is dat misschien meneer Kroonsberg? Nee, dat is meneer Duif. Kent u die niet? Dat, dat is een neef van nu, Sinterklaas. Ach, ah, dat is een man die, al, die, die ziet zelf het vliegen, hè? Ja, ja dat, dat is wel waar. Dat is wel een beetje jammer... Maar het is wel een sympathieke vent. En ja, hij heeft afscheid moeten nemen van, uh, van uh, deze omroep. Hij, hij maakt hier heel veel programma's eigenlijk best wel zo door de jaren heen. Omdat hij gaat verhuizen. Maar ik heb, ik heb begrepen dat hij aanstaande zaterdag de gast is hier in de studio... Uh, oh, om ja, echt uh, officieel afscheid te nemen. Dat ja. heb ik gehoord voor mijn perdieke speech. Ja, ja, misschien is het voor u ook leuk om te gaan luisteren Sinterklaas... Nou, ja, uw neef. Die, ja. Die paniek, die paniek, Piet, die was helemaal in paniek dat, ze, dat die duif uh, bij, bij Radio Zandvoort weer langskomt. Oh, echt? Had hij dat niet meer verwacht? Dat had hij niet meer verwacht, nee. Oh, oh. Ja, hij, hij, hij vertrok ook wel met stille trom, vond ik. Het is natuurlijk ook wel een drummer geweest, of nog. Ja. Maar dat hij met stille trom vertrok, dat, dat, kan, dat klopt niet. Zo Na zo'n zo carrière moet je gewoon met een enorme solo... geroffel. Ja. Zeg, Ja. drum jij nog wel eens een beetje? Jawel, u zegt het goed, een beetje. Ik drum bij een heel leuk koor in Haarlem. Het heet In Between... En het, Ach, ja. uh, het werkt samen met de Kerk. Ik wil jullie laten weten dat ik nog altijd religieus bezig ben. Oh, Non-actief. Dat, dat is, van, <laughs> is mijn dat bijnaam. Dat is natuurlijk, hè? dat is fantastisch. Dank u. Ja. Ja, nee. Non-actief. Non ja, daar, daar, daar, daar geniet elke bischop van, natuurlijk. Ah. Ja, dat Je doe... Wil actieve nonnen, Dat dan. doe ik. <laughs> nou, Sinterklaas, we gaan er een eind aan breien. Ik, ik vind het hartstikke fijn dat u even tijd voor ons gemaakt heeft. Heel en wel uh, doe uw neef de hartelijke groeten als u hem ziet. En uh, fijn dat hij zaterdag weer even te horen is bij de Zandvoortse radio. En nou, wij wensen u natuurlijk een hele fijne tijd toe. En uh, kijk uit dat u nu uh, op die daken nu het vriest niet uitglijdt met O Zo Snel... Ja. En, uh, ik, ja. en, en nou, we, hopen, we hopen dat het dan weer een mooie periode met u wordt. En we, ik, ik, ik, ik wil nog één ding vertellen. Ja? ja. Want we hadden het natuurlijk over die puzzels. Ja. Ik had een puzzel gekocht van Disney. We hadden die Disney puzzels. Ja. Het bestond uit vijftien stukjes. Ja. Maar daar heb ik goed drie maanden over gedaan om hem in elkaar te krijgen. Er, 15 vijftien stukjes? Drie maanden over gedaan Maar met scheelt nog hoor, want op de van twee tot vijf jaar. Oh. Ah. <laughs> ja, dan heeft u het wel heel snel voor elkaar gekregen, Sinterklaas. We zijn gewoon hartstikke trots op u. Ja, ik ja, ben ook trots op mezelf. Nou, dat, dat, snap, moet, ik dat, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Die Sinterklaas, hij heeft ook altijd weer mooie verhalen, hè? Ja. ja. Wat, wat, is die, wat is die tante? Hang stil, hè? Ja, ik ben gewoon helemaal uh, zenuwachtig. Ik was echt zenuwachtig ja. dat u oh, zou bellen. Ja, ik weet het niet. Ik, ben, ik heb dat altijd gehad. Zodra u ook voor mij staat, dan, dan uh, ben ik weer een kind van drie. Ja. Nou, dan, dan moet je ook maar niet op een schoot, want dan pis je erop. Ja, ja, ja, dat hoor dus, ik nou net. Of anders, hè. Of dan zit u weer drie dagen wachten voor het droog is. Ja. Dat, uh... Nee, lieve schatten al dat het, uh, Heel veel sterkte met alle Sinterklaas. Ja, ja. dankjewel. Okay, dag dag. Sinterklaas dag, dag, dag, dag. Ah, wat lief zijn ze toch, hè? hoort je dat luisteraars? Wat lief zijn ze ja, toch. Sinterklaasje, dag, dag, luister naar Mijn ons afscheidslied. Ja. Dat ik de schuiven niet gegooid ja. heb. Ja, nee. We ik heb niet even... alleen Sinterklaas uitgeschakeld, maar onszelf ook. Nee, we maar waren... we hadden over dat, uh, dat die zaterdag te horen is uh, bij uh, Goede Morgen Zandvoort. Ja. Maar uh, uh, tenminste, die, de collega, de die collega van ons dus, Charl ja, Die afscheid heeft genomen. En uh, ook uh, uh, Mick Boskamp... die is te horen uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Weer een nieuwe collega van ons. Hè? Zo zie ja, je maar. Ja, hè, ja. Heen, komt de van de column graag. naar de radio. Ja, die uh, gaat doen Ongehoord Boskamp. Die komt dus met, uh, op zaterdagavond... tussen... Zeven, nee, tussen acht en 9. Met, uh, met nummers... Die, die eigenlijk nooit gedraaid worden op de radio. En het, dat is best verfrissend. Ik heb laatst een keer meegewerkt. Daar heb ik ingevallen voor Jaap. En dat was hartstikke leuk. Um, en... In, dat, ik, dat ik samen met hem dat programma deed, toen vertelde hij over zijn ouders. Hè, Hans Boskamp en, uh, ja. en ja. Nan. Hans Boskamp kwam vroeger bij ons over de vloer. Ja. Ja. Dat was een goede kind. Maar, van uh, het zuis. leuke wat hij vertelde, was dat, uh, dat zijn ouders. De eerste zijn geweest die het nummer aan de Amsterdamse grachten op, uh, op, op, op, hebben ingezongen in de studio. Mm, dat er werkelijk. een plaatje van verschenen is. Op Pieter Gommens. Ja, daar was hij ja, ja. hartstikke trots op natuurlijk. Ja, dat ja. zijn ouders de eerste waren die dat uitgebracht hebben. Dus ik dacht, nou weet je wat, we gaan hem even een stukje luisteren gewoon. Toch? Ja. Hans Heel en mooi. Nan. De Amsterdamse grachten. Heb ik heel mijn hart voor altijd het verband Amsterdam? Vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land? Al die Amsterdamse mensen, al die leeftjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamer te zijn. Er staat een huis aan een gracht in oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Zit een vreemde meneer in het kamertje voor En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor Alleen de boven De mooiste stad in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die Liefjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan in Amsterdam. Nou is dat lief of niet? Schitterend leuk. Ja. Ja, ja, ik vond het zo leuk dat hij dat vertelde. Ik denk, nou, dat ga ik meteen eens eventjes opzoeken. Want het is natuurlijk best wel uniek. Ja, ik uniek. bedoel, ik denk uh, dat niemand dit ooit gehoord Hans... heeft. Van... Nee, waarschijnlijk terwijl Hans uh, Boskamp en Nan Boda hier natuurlijk jaren in Zandvoort gewoond hebben. Ja, ja. en. Uh, ja, wel bekend waren natuurlijk in alle kringen hier in Zandvoort. Ja. Dus, uh, Ook gewoon heel ja. leuk om dat lied tweestemmig te horen. Ja, ja Mooi, hè? He? Ja. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, is uh, een mooie uitvoering. Nou, speciaal voor Mick, die uh, aanstaande zaterdag weer een uitzending heeft. Um, hey, maar dan had ik we, het nog even net over Sinterklaas. Zodat die, ja. die kwam op het strand aan. ja. Maar er was ook een haai aangespoeld. Ik weet niet of jullie dat ja, mee ja, ja, ja. ja. Van honshaai stond in de krant. Ja. Maar als je die foto zag, dat leek meer een panter of een uh, ja, daar lijkt het een, ook een op. tijger. En er stond een stukje: jonge honshaai van bijna 50 centimeter lang is levenloos aangespoeld op het strand van Zandvoort. De vis behoort tot de kleine haaien. En dan staat er: ja, ik weet niet. Dolly vindt dat niet erg want die is op het strand bijna opgegroeid. Ja. Dus zij had, heeft hier niks mee. Maar er staat, ze zwemmen tussen het je hele benen jaar door. dicht bij de kust. Ja. Het kan zijn dat ze zomers tussen je benen zwemmen. Ja, ja Tol. Dat, ja. Ja. Dat, dat is niet erg. Ja, je nee, ze je doen ziet niks. ze niet door het troebele water. Nee, ze, water. Ze, ze doen niks. Kijk, weet je waar je banger voor moet zijn? Dat zijn de Pietermannetjes. Ja, hè? Oh ja. ja, dan dat, dan, dat, ja. Zijn nare, die, dat zijn nare vissen. Nee, dames en heren, niet in de raak. We hebben het over de vissen, hoor. Ja, dat is wel weer ja, ja, de Pietermannetjes. We het Pietermannetjes. Niet ja, de inderdaad. Nee, niet, we het, niet, nee. Pietermannetjes. <laughs> we hebben het over die vissen. Dat zijn Pietermannetjes. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, ik heb ballen. niet dat er wat tussen mijn benen door zwemt. Die... <laughs> <laughs> Pietermannetjes bijt ook. ja. Ja. ja, dat had nou ja, toen een stekel dat ze op hun rug. Een ja. soort, uh, oh, die hebben stekel op hun rug. Dat op hun rug jij ja. vertelde dat toen, eigenlijk moet jij meer verhalen vertellen... uit de oude doos, van vroeger hier in Zandvoort... dat jullie die mensen inspreden. Dat was met de knal dat, kwallen. Toen werkte mijn vader nog bij de strandpolitie. Okay. Bij de rotonde. Ja. En, en dat loopt toch zo rond? Ja. Ja. En nou, als, als weer de wind uit het oosten kwam... <coughs> kwallen? Dan kwamen er enorm veel kwallen. mensen ja. gingen dan even goed zwemmen, want het is natuurlijk bloedgeslagen heet, dus je moest dat water wel in om uh, ja. hè, niet, niet uh, ik, ik moet weer hoesten, sorry. ja. Oh. ja oostenwind, is, maar, kwallen. oostenwind ja, maar, ja, is kwallen. maar in ieder geval uh, al die mensen die dan gebeten werden, die werden verwezen naar de rotonde en daar stond dus inderdaad zo'n grote ammoniaktank. want oh, dat was het ammoniak. ja, ja. En dan uh, stond mijn vader of een van de collega's... Uh, en er stonden ja. een hele rijen zo in die ronding... en er stonden ze allemaal die mensen met, met die ammoniak in te spuiten... Ja. om die pijn tegen te gaan van die kwallen. ja, ja. Dus ja, zo, zo was dat toen. Ja. Maar, maar dit hondshaatje was al dood. Ja, de kon, die deed niks meer. Oh, oh, oh, kon niks ja, meer. Die, die overlijden ook, hè? Die is ja, misschien ja. wel overvallen door die rottige boot van Sinterklaas. Ach, nou, Pep! Ja, want die, kijk, ja, de boot... Ja, maar of, nou heeft hij opgehangen en nou durf jij dit ja, te doen. Ja, dat durft ze wel, hè? Ja. ja. ja. Nou, maar hij luistert misschien nog, hoor. Ja, maar ja ik, wacht ik, maar af. Ik, ze, Normaal ja. varen die boten toch langs, weet dat haaitje veel. Maar deze die kwam helemaal aan het strand. Ja, misschien het met dat getoeterd dat ja, misschien met dat getoeter dat hij dat naar Zandvoort... Oh, dat, dat ja. hij ja. kapot geschrokken ja. is, doof geworden... niet meer kunnen beentje, oriënteren. Ja. Die, die denkt, ik ga gewoon tussen die benen doorvaren. Door zwemmen hoop, dood. We, <laughs> Sorry. Sorry dus we dwalen weer lekker af, Maar dat was mijn emotie. schuld. Ik begon over die haai. Even emotie. Ja. Ja. We, gaan, we gaan maar even gauw een nummer draaien, hoor. Want uh, dit, we gaan nou helemaal uh, uit, uit de bocht vliegen... Uh, Voor non-actief. <laughs> Nee, dat hoorde er niet bij, hoor. dat was ik. Hij hey, doosde zullen we nog ja, een heel ik, klein berichtje ja, doen voor de kinderen. Ja, daarom, want we hebben nog maar een paar minuutjes. Ik dacht, als we nou even... Mogelijk, ja, misschien ook, we hebben de kinderen ja, nog niet eens daarom, bediend. Die kunnen straks op schaatsen natuurlijk. Ja, die luisteren. Maar, ja, ja, Moet maar die kunnen nog naar de Schouwburg gaan. Uh, zondag, de dertigste, om half twee. Want er zijn buurman en buurman. En ze zijn er niet alleen om half twee, ze zijn er ook nog eens om vier uur. En dan hebben we weer een heel leuk verhaal... Buurman en buurman die gaan naar de maan. Oh? Als, ja, nou spannend, hè? spannend. Buurman en buurman gaan als die na een dag hard werken... s'avonds nog even in de tuin zitten, zien ze dat het volle maan is. Wat zou het toch bijzonder zijn om hun een huisje eens... vanaf de maan te kunnen bekijken, fantaseren ze. Zullen we niet gewoon een raket bouwen en het proberen, zegt buur? Die nacht kunnen ze bijna niet slapen van het idee om naar de maan te gaan... En de volgende dag beginnen ze direct. Er moet heel wat gebouwd worden. Een raket, een lanceerbasis En er moeten natuurlijk ruimtepakken komen. Er moeten sponsors komen. We moeten ja. Erik hier bij... Uh, ja, sponsors. Ja. Als dat maar goed gaat. Het helpt in ieder geval als de hele zaal luidkeels hun lijfspreuk roept. Ajeto! Ajeto! Ha, ja, ja, ja. Ga ja, erheen, ja. kindertjes. Leuk. Vraag het aan je ouders. Stad Schouwburg. Zondag de 30 30e om half twee of om vier uur. Hartstikke leuk. Nou, dank je wel. Ja, en dan uh, helaas, het zit er weer op, jongens. Het, uh, het, het is alweer uh, tijd om af te gaan sluiten. Uh, ik, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie bijdrage en de gezelligheid. Ja. He, het was ja, ja, weer tol. een uh, leuk programma. Dat was het. Ja, ja. leuke gasten. Uh, gelukkig ging niet alles goed. Ja. goed. Nee, nee, nee, nee, want nee. nee, dat, dat mag hoort niet in ook ons niet. programma. Er nee, nee, moet dat altijd iets fout gaan. Nee. Nee. De volgende, dus volgende keer is zijn we echt... in de sinterklaas stemming, hè? Ja. Ja. Dan is het 5 ja. december. Yes. ja. ja, ja. ja. Nee, het moet ja. fout gaan, want het heeft dus tenslotte even geen rust aan de kust. Je ja, gaat niet zitten verslappen hier dat alles goed loopt. Nee, dat is zo. Je blijft gewoon aangespannen. Maar mensen. Uh, ik zou zeggen, tot over twee weken... dan zijn we er weer tussen tien en twaalf. Geef het door, geef het door. En uh, we uh, danken jullie voor jullie aandacht... en dat jullie geluisterd hebben. En tot heel gauw. We Fijn. gaan eruit. Fijne weken. Jo, Fijne doei. weekend. Ja, Dag. Mm -hmm. No En dacht zo vaak, waar ben je nou? Slechts in mijn dromen was jij bij mij Maar al mijn dromen komen